Jan van der Putten met het NOS-journaal. Donorkinderen die zijn verwekt met sperma uit een kliniek in Barendrecht... eisen een DNA-test van de overleden directeur van de kliniek. De man, een arts, zou zelf sperma hebben gedoneerd... en zo 60 kinderen hebben verwekt. Er liep al een rechtszaak tegen de gesloten kliniek vanwege misstanden. Zo zou zijn gesjoemeld met gegevens, omschrijvingen en screening van donoren. De arts overleed deze maand. Donorkinderen zeggen in het AD dat hij nu een groot geheim zijn graf inneemt. Huizenkopers die lang willen profiteren van de huidige lage rente en daarom een hypotheek met 20 of 30 jaar vaste rente afsluiten, kunnen bedrogen uitkomen. Daarvoor waarschuwt de vereniging Eigen Huis. Als eigenaren van een woning met nationale hypotheekgarantie verhuist naar een duurder huis zonder NHG, kunnen ze bij sommige verstrekkers hun hypotheek niet meenemen. Ze moeten dan een nieuwe afsluiten. Volgens de vereniging Eigen Huis kunnen klanten van onder meer ING en Allianz hiervan de dupe worden. Van alle regio's in Nederland heeft Rijnmond de hoogste werkloosheid. Ruim 8% van de beroepsbevolking heeft daar geen baan. Dat is 2% meer dan het landelijk gemiddelde. Blijkt uit cijfers van het CBS over het afgelopen jaar. Van alle gemeenten is Rotterdam met ruim 11% koploper. Zeeland en de regio Gorkum hadden de minste werklozen. Nog geen 5% zat zonder werk. In de Amerikaanse staat Arkansas zijn twee gevangenen geëxecuteerd. Dat was de eerste dubbele executie op één dag sinds 2000. De eerste was een man van 52, die was veroordeeld voor verkrachting en moord. Een paar uur later kreeg een 46-jarige man een dodelijke injectie... voor het gijzelen, verkrachten en vermoorden van een jonge vrouw. Arkansas wil binnen elf dagen acht mannen executeren. De autoriteiten hebben haast omdat een van de middelen die ze gebruiken... bij de dodelijke injectie bijna over de datum is. Het weer, wolken, zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer. En in het noorden misschien wat natte sneeuw. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op taat 2. Van Utrecht naar Amsterdam bij Vinkeveen. 14 kilometer. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een autobrand. Twee rijstroken zijn afgesloten. Vertraging nog altijd ruim drie kwartier. Op taal 7 van Horen naar Zaandam. Na een ongeluk bij Zaandam, 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. Na een ongeluk op taal 12 van Utrecht naar Den Haag bij Knoop het Gouwen, 14 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer vrij. Vertraging nog wel 20 minuten. Na een ongeluk op taal 15 van Gorkem naar Nijmegen. Bij Wadenooien, 8 kilometer. Kost je bijna 30 minuten. Op de A27 vanuit Gorkum naar Almere, bij Bildhoven, 13 kilometer. De rechterrijstokje staat dicht, vertraging nu ruim drie kwartier. En op de N201 van Hilversum naar Uithoren, voor de aansluiting met de A2, 3 kilometer. Vertraging daar 20 minuten. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zijl van veel Collins en Philip We werd het even na twee uur. Ja, heel ander weer dan gisteren op deze zondagmiddag in Zandvoort. Maar goed, gewoon lekker bij de radio blijven. En genieten van de muziek die wij vanmiddag hebben bij Zandvoort op zondag. En zijn eerste dus deze plaat uit de jaren tachtig, de Easy Lover. Ja, hij zit weer tegenover mij. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars, welkom. Goedemiddag luisteraars. Kijkers niet te vergeten en Rob, ja, we zijn er weer. Deze ja. druilerige zondagmiddag. Gewoon een hagelbuig gehad, hè, onderweg hier naartoe. Ja, je timing is niet, niet nee, altijd nee, nee, nee, gelukkig, jij he? kwam weer met de zonnetje aan. Ik, ik ging hier weg aan. Goed, okay. uh, een bomvol programma en uh, erg veel uh, tijd voor sport. En terwijl er een uh, viertal grote evenementen op dit moment uh, uh, uh, aan de gang zijn... waarvan er nog één gaat beginnen, zoals de Vintage Het op parkeerplaats Zuid... Twee geweldige evenementen op het circuitpark Zandvoort: allereerst de Bimmerworld en de Fast and Furious van-event. En om 12 uur vandaag is begonnen het culinair rondje strand. Daar wordt dus heerlijk gegeten en gedronken. En om 3 uur een prachtige concert in de serie van de Classic Concerts: het piano en klarinet recital. Gaan wij drie uur lang live vanuit het Mediapark aan het Tolweg. 10a Zandvoort op zondag voor u presenteren. Verder hebben we natuurlijk, uh, laten we zeggen, de vaste items. De evenementenagenda rond de klok van half vier. Het weerbericht. Blijft het zo, wordt het beter? U hoort het allemaal om half drie. Het dieren van de week luistert naar de naam Japi. En het gedicht van de week staat alvast in het teken van Koningsdag... aanstaande donderdag. En uh, dat is om kwart voor vijf. En uh, nogmaals, het gedicht van de week, Koningsdag. Verder, uh, uh, tijd voor uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, veel sport. Momenteel uh, de topper in de hoofdklasse hockey: Bloemendaal-Kampong. Uh, Halverwege de tweede helft: tussenstand 1 tegen 1. We hebben de Fed Cup, eh, en wel voor de play-offs... tussen Slowakije en Nederland. Tussenstand na gisteren was 1-1. En momenteel staat Kiki Bertens eh, op het tennisvlak, om het zo maar eens te zeggen. En die heeft de eerste set gewonnen tegen Kapiliova. Eh, met 6-3 en ze leidt in de tweede set met 3 tegen 1. Dus wellicht dat Nederland de stand naar 2-1 gaat trekken... maar daarover later in het programma natuurlijk meer. We hebben Pit Report, niet zozeer uit de Formule 1... maar natuurlijk wel race News, dat rond de klok van kwart over vier... Uiteraard volgen we voor u de voetbal-eredivisie... met natuurlijk een vooruitblik op de topper vanmiddag... tussen PSV en Ajax, de wedstrijd die om kwart voor vijf gaat beginnen. Ik zou zeggen, genoeg gepraat. Ik zou zeggen, uh, veel muziek en veel informatie en veel sport... op deze druilerige zondagmiddag. Ja, ruim twee minuten was je aan het woord, Albert <laughs> Dus inderdaad, we hebben weer een hoop werk te doen vanmiddag... tussen twee en vijf. En wil je meekijken in de studio van CFM aan de tolweg Tina? Dat kan heel eenvoudig. Ga gewoon even naar wwwzfm livenl Uit de jaren 80 is hier de zingel van de Mary Jane Girls. Nou, we hebben niet echt lekker weer vandaag op deze zondagmiddag in Zandvoort, Dus gewoon lekker in huis blijven. En luisteren naar de radio, naar CfM Zandvoort. 24 uur per dag zijn we er op de radio met de laatste nieuwtjes. En natuurlijk uiteraard heel veel lekkere muziek. Maar we zijn er niet alleen op de radio, we zijn er ook 24 uur per dag op tv. leven het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. En digitaal zijn we te ontvangen via kanaal 40. ZFM TV, via Ziggo. Jawel, en dan uh, het volgende plaatje. De Boys. Veel later. That's why I got Radio. Je de, de single van de Beach Boys. Ja, CFM is nu eens een van de eerste omroepen in eh, Nederlands lokale omroepen. Ook via DAB Plus tot van het digitale opvolgen van de FM. Ga daarvoor naar kanaal 5C en luister naar CFM. Ook via DAB. Het is voor het nieuws nu. Allereerst, fietspad langs rand Amsterdamse waterleidingduinen definitief van de baan. De provincie Noord-Holland, de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal en Waternet hebben besloten geen fietspad aan te leggen van de ingang De Oase naar de Zandvoortse Laan langs de rand van de Amsterdamse waterleidingduinen. Er is geen hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank... die eind vorig jaar het bezwaar van de Stichting Natuurbelang... Amsterdamse Waterleiding Duiden. gegrond verklaarde. In de regio blijft echter de wens bestaan... voor een goede en aantrekkelijke fietsverbinding... tussen Haarlemmermeer en de kust van Zandvoort. De gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemmermeer en Heemstede... gaan nu met elkaar bekijken welke alternatieven er zijn... voor een dergelijke verbinding. Daarbij wordt de focus nu in eerste instantie gelegd... op het traject Haarlemmermeer-Heemstede. Boulevard de Vauvage krijgt dit seizoen weer palmbomen. De proef met de palmbomen als tijdelijke maatregel op de Boulevard de Vauvage... Worden, wordt dit jaar voortgezet. Ook de kiosken komen terug. Bij de officiële start van de proef in 2016... zijn diverse maatregelen uitgeprobeerd... vooruitlopend op een structurele verbetering van de openbare ruimte van de boulevard. Op basis van de ervaringen en positieve reacties van inwoners, ondernemers en bezoekers van Zandvoort... heeft het Zandvoorts College besloten ook dit jaar de proef voort te zetten. De proef duurt tot en met 2018. Daarna vindt er een evaluatie plaats om de boulevard definitief herin te richten. Komend seizoen, dus dit seizoen van half mei tot en met half september... wordt net als vorig jaar palmbomen en kiosken geplaatst op de boulevard de Vauvage. En op het Van Venema Plein. Om de boulevard nog meer aan te kleden... worden er in diezelfde periode panelen geplaatst met Hollandse meesters erop. Dit in aanloop naar het Europees kampioenschap Zandsculpturen in juni... dat Hollandse meesters als thema kent. Groen licht voor zorgverlening Huis in de Duinen. In oktober 2016 stelde de inspectie van de gezondheidszorg... de zorgverlening in het wooncentrum Huis in de Duinen onder verscherpt toezicht... omdat het niet voldeed aan de normen. Na een aangekondigd bezoek... Van eind maart aan het woonzorgcentrum werd geconcludeerd... dat de zorgverlening prima op orde is... en de verscherpte toezicht is door de IGZ-derhalve opgeheven. Tot zover het Zalvoortse nieuws. Dank je wel, Albert-Jan, daarvoor. En weer het nalezen. Uiteraard ook weer is dat mogelijk via de ZFM-app. Mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store. En zoek even onder ZFM Sanfoort. Je blijft dan op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Je kan de evenementen volgen, live luisteren naar de radio. En zelfs een kijkje nemen op het strand en op het circuit. Dus zeker de moeite waard om het te downloaden. a Melody en uh, Forever Young. En ook deze hoort uh, zeker in dat rijtje thuis. Je hoorde een van de grootste hits van deze groep. Dat was Big in Japan. Ja, gaan we eens even vooruitblikken op de klapper van vandaag. Uh, PSV tegen Ajax, uh, Albert Jan. Ja, en Ajax maakt zich op voor een loodzware topper tegen PSV. Met de loodzware Europese wedstrijd tegen Schalke 04 nog in de benen... moet Ajax vanmiddag om kwart voor vijf alweer aftrappen voor een topwedstrijd. In Eindhoven neemt de ploeg van Peter Bos het op tegen PSV. De Eindhovenaren staan momenteel derde in de eredivisie... en voor hen lijkt alleen de eer nog op het spel te staan. De achterstand op Ajax nummer 2 bedraagt zes punten. Feyenoord staat zeven punten los van de regerend landskampioen. PSV wist dit seizoen nog geen één van zijn topwedstrijden te winnen. Van Feyenoord werd twee keer verloren... en in de arena werd het eerder dit seizoen 1-1 tegen Ajax. De ploeg zal dus gebrand zijn op een overwinning. Ajax is het natuurlijk ook. Om het kampioensstrijd le levensvatbaar te houden is een zegen noodzakelijk. Maar de ploeg van Peter Bos moest afgelopen donderdag heel diep gaan... in het Europa League-duel tegen Schalke. Middenvelder Hakim Ziyech gelooft niet te min in een overwinning. PSV maakt een niet te sterk seizoen door. Dat valt zeker wat te halen. Daar moeten we vol voor gaan. We weten dat we daar moeten winnen om kampioen te kunnen worden. Al dus Ziyech. Los van de vermoeidheid is Ajax relatief ongeschonden... uit de strijd met de Duitsers gekomen. Terrene Peter Bos kan vanmiddag alleen niet beschikken... over linksback Daly Sinkgraven. Die kan nog met een knieblessure. Of Ajax zich houdt op de uh, zicht houdt op de titel hangt natuurlijk ook af... van de prestaties van koploper Feyenoord. De Rotterdammers trappen om half drie af... in Arnhem voor de wedstrijd tegen Vitesse. Ja, dat gaat een uh, spannende pot worden zo. So, om kwart voor vijf. De topper van vandaag, PSV tegen Ajax. Jawel. Nou, we gaan weer uh, lekkere muziek draaien. Tot aan het weerbericht van half drie is hier de clash en Raka casba. De single van de Clash en Rock the Kasbah. Wat zie ik Het is even voor half drie. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Nou, het zonnetje schijnt inmiddels op het juk, dus dat is goed nieuws. Dat klopt, maar ook dat we wat regen gehad, hè? Ja, zeker, ja, die heb ik weer op mijn hoofd gehad die <laughs> regenbui. Mm. Vandaag blijft het over het algemeen droog, met vanmorgen nog wat lichte regen, maar met geregeld zonneschijn. De noordwestenwind draait naar west en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar een graad of 11. En na morgen is het en blijft het wisselvallig met naast geregeld zon... ook elke dag regen of enkele buien. En vooral woensdag en donderdag, Koningsdag dus, ook kans op hagel en onweer. De temperatuur stijgt maandag naar 12 graden... en de rest van de week is het slechts 8 tot 10 graden. Met andere woorden, kleed je aanstaande donderdag uh, goed warm aan... want het wordt regen en wellicht hagel op Koningsdag. Dat zijn uh, slechte berichten, Albert-Jan. Daar worden, uh, worden we niet vrolijk van. Kan ik ook niks aan doen. Nee, is niet goed. <laughs> het weer is uitgelezen lezen op www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer.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 met twee hits achter elkaar. Als eerste de single van Digidex Dex en gevolgd door deze van Bruno Mars. En 24K, de plaats, die staat in de Breakdown. De hitlijst van je die elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5, gepresenteerd door Maurice Mulder. Dan gaan we nu kijken naar de Eredivisie. Albert-Jan, we beginnen met de wedstrijd van afgelopen vrijdag. We hebben het over SC Heerenveen tegen Willem II. Daar werd het 1 tegen 0. Sam Larsson is hard op weg om, de, om te vertrekken... als de meest trefzekere zweet die SC Heerenveen ooit heeft gekend. En er hebben er al heel wat rondgelopen in het Abelenstra-stadion. Zijn 23e in de Friese dienst tegen Willem II, 1-0... was er al één meer dan Lasse Nielsen. Alleen Marcus Albeck, 25 goals, staat nog boven de vleugelaanvaller. We willen in de playoffs in onze beste vorm zijn. Aldus Larsson, die met de terugkeer van Stijn Schaars ziet dat het team op de aan zijn enkel geopereerde Joost van Akena... weer op volle kracht komt. Nu is het de tijd om met alle spelers in onze beste vorm te komen. Daarvoor was deze overwinning vandaag belangrijk. Zeker ook voor het moraal. Tegen Pek Zwolle uit en NEC thuis. Moeten we ons voetbal weer verbeteren, maar wel de vechtmentaliteit van vandaag tonen. Dat is een, een vitaal ingrediënt. En daarmee sleepten de Vriezen ook de overwinning tegen de Tilburgers uit het vuur. Ja, dat was dus zweten, die wedstrijd. Dat was zweten. Zeker. Nou, zaterdag vier wedstrijden gespeeld. Waaronder NEC tegen Excelsior. Daar werd een 0 tegen 1. Excelsior heeft nek nog dieper in de zorgen gedrukt. De ploeg van Michel van der Gaag won in de Goffert met 1 tegen 0. Door de nederlaag kan rechtstreeks de degradatie voor NEC angstvallig dichtbij komen. Hekkersluiter Go Ahead Eagles staat vijf punten achter... en indien de ploeg van Rob Maaskant zaterdagavond zou winnen van FC Groningen... is het verschil nog maar twee. Excelsior deed met de 1-0 zegen uitstekende zaken. Met nog twee duels te gaan staat Excelsior zes punten los van de degradatiezone... Zone en lijkt de kans dat Van der graag met zijn ploeg verblijf in de eredivisie met een jaar gaat verlengen. Dan gaan we naar wedstrijd nummer 2 van afgelopen zaterdag van gisteren. AZ tegen FC Twente. Mooie winst voor AZ, 2 tegen 1. Een week voor de bekerfinale tegen Vitesse... heeft AZ het vertrouwen verder opgevijzeld. De ploeg van trainer John van der Brom klopte FC Twente... zaterdag in Alkmaar met 2 tegen 1. Net als eerder dit seizoen in Enschede sloeg AZ in blessure tijd toe. Dit keer via invallen Fred Friday. De Twentse verdediger Peet Dijen. Uh, ...maakte weer een eigen doelpunt nadat hij in december al, AZ al de winst had bezorgd... ...door de bal wederom in eigen doel te tikken. En dat uh, gebeurde allemaal op zaterdag, ondanks uh, dat het Friday was. <laughs> ja. En dan hebben we Peck Zwolle tegen Heracles Almelo, daar werd het 1 tegen 2. Heracles Almelo ligt nog steeds op koers voor deelname aan de play-offs voor Europees voetbal... De Almeloze Club won zaterdagavond met 2 tegen 1 bij PEC. Spits Samuel Armenteros was weer eens de grote man voor Herakles... Herakles door beide doelpunten te maken. In de slotfase deed invaller Ted van der Pavert nog iets terug... namens Pek Zwolle. De Zwolle Club is na dit verlies nog altijd niet zeker... van lijstbehoud in de eredivisie. En dan de, wedstrijd, de laatste wedstrijd van gisteren. Goethe Eagles tegen FC Groningen, Albert-Jan. 2 tegen 3. Trainer Robert Maaskant kwam eind vorige maand naar Go Air Eagles... om de club in de eredivisie te houden. Na de nederlaag van zijn ploeg afgelopen zaterdag tegen FC Groningen... 2 tegen 3, lijkt hij niet te gaan slagen in die moeilijke opdracht. Go Air Eagles heeft twee speelronden voor het einde van de competitie... vijf punten minder dan NEC, dat op de 17e en voorlaatste plaats staat. Alleen bij een uitzegen op Ajax degradeert de formatie uit Deventer. In de volgende speelronde niet uit de Eredivisie. En vanmiddag om half één is er een wedstrijd gespeeld. We hebben het over FC Utrecht tegen Rode SC. Daar werd het 1 tegen 0. En om half 3 is begonnen vitesse Feyenoord. Belangrijke wedstrijd. Natuurlijk met het oog op het naderende kampioenschap van Feyenoord. Dan wel Ajax. Uh, momenteel de tussenstand, Vitesse-Feyenoord 0 tegen 1. De andere wedstrijd die om half drie gestart is... Sparta-Rotterdam tegen Ado de Raag. Ado heeft zojuist gescoord, daar staat het 0 tegen 1. En om kort voor vijf, zoals gezegd, de topper van de dag. Een hele belangrijke wedstrijd voor Ajax. PSV ontvangt Ajax thuis in Eindhoven. Ja. na, waaronder deze van Jim Crouchy en de bad bad Leroy Brown. Ja, uh, uh, u hebt voor mij nog te goed de uitslag van de wedstrijd uh, Bloemendaal-Kampong. En dan hebben we het over de topper in de hoofdklasse hockey. Je gaat uh, geen uh, mis afkraken, hè, nu? Nee, nee, nee absoluut okay, niet. Okay. Maar uh, Bloemendaal heeft uh, dure puntverlies geleden door met 1-3 tegen Kampong te verliezen. Bloemendaal kwam nog wel op voorsprong door Fuchs uit een strafcorner in de eerste helft. En een tweede goal van Bloemendaal op het randje van de cirkel. Een, in mijn ogen een loepzuivere goal. Werd afgekeurd door de schuidsrechter omdat hij meende dat de bal buiten de cirkel was geslagen. Dus het wordt echt weer tijd voor de videoref, om het zo maar eens te zeggen. Dan heb ik nieuws van de Fit Cup. En dan heb ik het over de play-offs. Om in de wereldgroep uh, uh, te blijven: de, de play-off-wedstrijd tuss tussen Slowakije en Nederland. En Kiki Betters heeft Nederland in de Cup treffen met Slowakije op een 2-1 voorsprong gezet. De kopvrouw van oran Oranje was Jana Cepelova, haar Slovaakse evenknie... met 6-3, 6-3, duidelijk de baas. Celepova, op de 99 e plaats in de WTA... kon de nummer 20 van de wereld tot 3-3 bijbenen... maar liep toen tegen een, tegen een break aan en de schade bleek niet meer te repareren. Bertens hield de druk er vervolgens op... en brak de Slovaakse in de vierde game van de tweede set weer. Celepova wilde voor eigen publiek niet afgaan... bleef knokken en repareerde ook onmiddellijk de schade. Bertens, die vooral indruk met haar voorhand maakte... 15 winnaars, was gewoonweg te goed. En op het punt van beginnen staat natuurlijk de tweede single... of op de zondag Nederland staat dus nu met 2-1 voor... tussen Rebecca Schramkova tegen Richelle Hogenkamp. En als je eerlijk bent zal dat wellicht een verliespartij op gaan leveren. En dat betekent, en dat hadden we het gisteren ook al over... dat de dubbel de, de, de doorslag gaat geven. En het dubbel wordt voor Nederland gespeeld tussen, voor, door Burger en Rus. En zij nemen het op tegen Kuchova, Selipova. Maar laten we niet op de dingen vooruitlopen. Allereerst nog de single, de single dus van Richel. En de winnaar, nogmaals, blijft in de wereldgroep. Nou, in ieder geval 2-1 voorsprong op dit moment voor Nederland. Dus... Goede berichten voor wat betreft de vet Cup. 10 minuten voor 3, Zandvoort, een goede middag en uh, hou de radio aan op CFM Zandvoort. Je eigen lokale radio, 24 uur per dag op radio en TV. Met nu de Weekend en Daft Punk. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. But tell me lies, I can feel that body shake. Nou, het klinkt in ieder geval heel erg oud, hè weer. Deze single van uh, Stevie Wonder. En zijn silt, lever time, yours. Ja, dat was hem alweer, Robert. Jan, Eén de laatste plaat in uh, uur één. Je had nog een bericht volgens mij, hè? Ja, maar geheel iets anders even. Ja, nou, dat doen we zo meteen in de volgende okay. uur wel. Uh, ja, okay. ja, ja, ja, ja, ja. De nieuws in uh, weer van uh, drie uur komt eraan, dus we houden het even hierbij met uh, deze van Laura Brenning.